Goedenavond, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Bill Cosby wordt vrijgelaten uit de gevangenis. De komiek zit al bijna drie jaar vast... 2018 werd hij veroordeeld voor seksueel misbruik. Maar volgens de hoogste rechter in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft justitie fouten gemaakt in die zaak. Er zijn verklaringen uit een vorige rechtszaak gebruikt, zegt de rechter. Daarom is de, is de veroordeling 3 tot 10 jaar niet meer geldig en moet hij vrijgelaten worden. Op Schiermonnikoog hebben de eerste kinderen van 12 tot 17 jaar al een coronaprik gehad. Vandaag besloot minister De Jonge dat alle 12 tot 17-jarigen een prik kunnen krijgen als ze dat willen. Hij hoopt dat zoveel mogelijk jongeren een afspraak maken. Je doet het om je eigen gezondheid te beschermen en je doet het eigenlijk ook om onze vrijheden te beschermen richting het najaar. Op Schiermonnikoog werden de kinderen meteen vandaag al gebeld. Inmiddels zijn er ongeveer 30 jongeren geprikt. In de rest van Nederland worden er vanaf vrijdag afspraken gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid trekt honderden miljoenen uit voor corona-labs. Vanaf september willen ze dagelijks 92.000 coronatesten kunnen afnemen. Ze zijn daarom op zoek naar labs die dit najaar de coronatesten uit de GGD-teststraten kunnen analyseren. En vanaf morgen betaal je ook statiegeld op kleine flesjes, 15 cent. Het moet je stimuleren om een leeg waterflesje of colaflesje niet meer weg te gooien, maar naar de supermarkt te brengen, zodat het gerecycled kan worden. Is dat nou heel veel gedoe voor supermarkten? Dat valt wel mee, zegt deze winkelier. Nou, het valt mee. Want ze gaan namelijk in dezelfde zakken als ook de andere grote persflessen. En dan gaan ze naar de verzamelpunt en daar wordt het weer gesorteerd. Dus op zichzelf uh, hebben wij er niet zoveel, last van. Als het goed is voor het milieu, waarom niet? Het weer nog. Het is een bewolkte en natte avond. Kouder dan 12 graden wordt het niet. Morgen ook bewolkt, maar later op de middag en morgenavond breekt de zon even door. Het wordt dan ongeveer 17 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan inmiddels bijna overal weer prima doorrijden. Maar op de A27 van Almere naar Utrecht staat het nog vast bij Eemnes... Je hebt daar nu nog steeds een kwartier vertraging en er zijn twee rijstroken dicht. Aan het begin van de middag is er een ongeluk gebeurd. De bergingswerkzaamheden duren waarschijnlijk tot tien uur vanavond. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu. Jouw keuze. ZFM. Uw presentatoren vanavond zijn Pieter Trossel en Pim Groof. En vanavond zijn we op bezoek bij Jaap Schut, directeur van het Museum Rockart in Hoek van Holland. But you got all the love. What's a liar to me? You know I really die. Just you want to be free Like other people So let's don't be wrong so if you won't love me Don't stand in a place While I'll stop I ask you I ask you now Please Go With what dreams Come from my eye You Throw My love away I wonder why Now nah. What's the reason it could be? You said you got not alone love, what's the lie to me? You know I've been a really die if I should see it You make a love to me zijn we met de krochten in het museum Rock Art in Hoek van Holland en praten we met Jaap Schut, directeur van dit mooie museum. Jaap is naast directeur natuurlijk ook een groot kenner van de Nederlandse popmuziek en daarom gaan we samen met hem praten over de Nederlandse popmuziek en de wortels daarvan. Dat is een beetje waar ons programma ook uh, zich in verdiept. Ja. Ik ben Pim Groof en mijn co-presentator vandaag is Pieter Trossel. Jaap, uh, welkom uh, in ons programma. Ja, jullie welkom. Dank u, ja. Dank je, ja. Wat voordat we verder gaan met de wortels van de Nederlandse popmuziek... Uh, vertel eens wat meer over jezelf en over het museum natuurlijk. Ik ben Jaap schud ik ben muziekliefhebber. Ik uh, kom uiteindelijk uit het Westland vandaan, in Honselersdijk. Ik ben vroeg gaan werken. Uh, uh, ik heb het op straat geleerd, ik heb het mezelf al geleerd. Uh, hard gewerkt, hoop gedaan. En op een bepaald moment, 26 jaar geleden kwamen we weer eens uit Amerika. In Amerika gaan je in je huurauto zitten... Je geeft die radio een zwieper en je hoort daadwerkelijk honderd zenders. Ja, ja, ja. Maar je hoort als, waar, als één Radar Love. Nou, dat ja? verbaas je niet, dan denk je, nee. ah ja, ja, dat is toch logisch toch, kom ja. op. Doe je het nog een keer, kom Venus voorbij. Mm. Doe je het nog een keer, kom Bellamy voorbij. En dan ga je je informeren, dan blijkt groep 1850, Q65, dat zijn cult bands in Amerika. Echt waar? Ja, en dan kom je terug in oh. Nederland. In die tijd had je ja, ja. Dan ging ik in de radio, of in mijn auto zitten en dan zette ik de radio, en dan had ik zulke blaren op mijn vingers. Als ik een nationaal product voorbij wilde laten komen, dat is waar. buiten het geëikte. Nou ja, dat weten we, daar gaan we het niet over hebben. Maar we hadden het over muziek. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Tegen mijn vrouw, ik zei: ik ga het Nationaal Popmuseum beginnen. Ik denk, ik ben muziekliefhebber, ja, ik, ken, ik, ja. ken, ik ken de Heren van de Eering. Nou, ja, gaat zo maar okay. door. Ja. Dus, uh, dat is er niet. Ik zeg, we hebben zo'n waanzinnig muziekcultuur in dit land. En we doen er niks aan. Nee, de we deed De De De Het is, ja, ja langhaarig, tuig. Kijk maar naar hetgeen wat er van Veronica gebeurt. Het is dus natuurlijk de zeezender, hebben we het dan over. Ja, ja. En eigenlijk riep ik voor die tijd al, blijkt, vanuit mijn vrienden en familiekring. Is, ik riep altijd al, ja, 31 augustus 1974 stierf. De eerste deel van de democratie in dit land. En dat vind ik nog steeds zo. Ja, ja. Maar dat Was is het ook einde gewoon een zendschip. Ja, een ja. zandschip. Omdat ja. ze illegaal waren. Ze waren ja. niet illegaal. Ze waren gewoon te groot. En daar kon de overheid ja, uh, rondom dat, dat watertje daar in Den Haag. we noemen het de Binnenhof. Uh, daar konden ze niet tegen. Ja. <laughs> en we hadden natuurlijk net het jaar daarvoor. 73 uh, natuurlijk de strand nu gehad. Natuurlijk het Maliveld. Het grote festival. en natuurlijk de demonstratie in het Binnenhof. Ja, dat kan me nog herinneren. Ja, en dat wist hij. En ik ben muziekliefhebber en ik dacht nou, toen ik hier aan begon. Den Haag biedt dat nummer 1. Weet je wat we gaan ja. doen? Ik ga de gemeente Den Haag bellen. Want ja, ik kom eruit ik heb het meeste ultieme ideeën Had er nooit iemand wat van hoort. We gaan het Nationaal Popmuseum yeah. vestigen in Den Haag. Want dat was ja. toch historisch gezien Biedstad nummer 1. Klopt, zeker in de En natuurlijk wist ik dat de Moosjes en de Shocking Blues noemt. Ze allemaal, maar ik ben net zo lang, of ik bestaat net zo lang. Of ik ben net zo oud, net hoe je het wil zeggen. Als dat de Iering bestaat. <laughs> ja, is dat is ja. een gewoon mijn rode draad. En het ja, is ook zo. Ja, ja. Dus toen heb ik de gemeente daarna gebeld. Nou ja, we zitten nu nog steeds in Hoek van Holland. Dus, dus ja, we zullen dat zo verhaal maar wat korter van. houden. want ja, Daar worden we met z'n allen ja. niet zo vrolijk van. En de ja. luisteraars zeker niet. Nee, nee. Maar dat is dus nog steeds zo. Ja. Popmuziek gaat niet werken. We hebben ooit geprobeerd het schip zelfs in haven te krijgen. Oh. Dat willen ze niet hebben. Nog steeds vonden ze daar een piraatachtige sfeertje ja, omheen ja. hangen. Dat ja. ik dacht van, ja. jezus, we hebben nog één zendschip. Ja, ja. Die is er nog, die moet je toch koesteren, dat moet je Zeker. omarmen ja. en Ja. Het was nul per kerst, dus steeds vaker als ik nee, op het nee hoorde, ging ik steeds harder lopen. En op een bepaald wat ging ik niks anders doen als door het land heen crossen, mijn verhaal vertellen. Oké, okay. ja, op die bij wie ja. deed je dat? Bij wie? Hoe, hoe, ja, hoe, hoe, ja. Daar, hoe, gewoon of? van Barry Hay naar Polle Eduard. Echt de mensen, de artiesten ja. zelf. De artiesten van. gewoon allemaal Want ja, ja, ik kan natuurlijk wel zeggen, uh, Nederland verdient een Nationaal Popmuseum, maar naar een leeg gebouw komt niemand. Nee, nee dat is waar. Dus je zat ja. eerst een collectie verzamelen, Dus ik dacht van nou, ja. nou... laat ik eerst maar eens gaan kijken of het leeft. Of, of, of, het, of het überhaupt materiaal is. Ja. Nou ja, dan kom je... bij Jan Rot, want zo ging ik hoppend... van de ene muzikant naar de andere muzikant. <lacht> ja, Robert, ja. ja, en dan bleek dat hij de kroon van... koning Jan nog bewaard had. En ik kreeg... ooit mijn eerste gouden LP van Barry Hay... Maar toen was ik nog helemaal niet met, met, met het popmuseum bezig. bezig? Nee, nee. Maar ja, zo ontstaat uiteindelijk vanuit je uit jeugd vandaan... Ik had ja. vroeger een drive-in discotheek. En ik had de hele velen van de S-show. En ik begon, ik begon met You Shoot Have See Me rock and Roll van Long to Ernie en de Shakers. Ja? Oh, oh. ja, als je dat nou op zich te zeggen... De Jezus, was een bakker. <laughs> <laughs> maar ik vind het nog steeds vet. Ja. Snap je? En ja, is ja, ja, ja, zonder meer. Nou, ja, en, en dan blijkt gewoon ja. achteraf dat je... Alles wat je gedaan hebt, je gevormd heeft... om uiteindelijk ja, uh, een, een brede rug te creëren... om, om ja. een nationaal popmuseum van de grond af te stampen. Ja. Nou, in de auto hier, toen hadden we het er net over... Uh, hoe zijn wij aan de muziek geraakt inderdaad. En dat moest ik inderdaad bekennen. Toch wel door Radio Veronica. Gewoon op de radio, alle goede muziek die ze draaien en zo. Ja. Daar is denk ik mijn liefde voor de popmuziek uh, naar boven gekomen en gegroeid. Ja. Ja. Kijk, wij zijn natuurlijk van huis uit... Ja, wat is muzika muzikaal niet? Want, want uh, we gingen natuurlijk als, als, als, als drie oudste jongeren met falen als de deur uit... als de drie jongsten natuurlijk pianoles kregen. Want dat was natuurlijk niet om aan te horen. Maar we draaiden <laughs> ja. natuurlijk met z'n allen Jim Reeves... en dan tegen de kachel aan. Ja. En op je vingers mee fluiten. De Corrie Konings noem ze allemaal maar op. Dat werd met de paplepel erin Klopt, gerengst. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, dan word je acht, negen. Dan word je een beetje opstandig. En mijn vader heeft twee jongere broers. Oké, okay. ja. Ja, dan dan weet je, ja, nou, maar ja. dat moet ik niet te hanteren was. Dat... Ik vond dat dat al wel meevallen, maar goed, dat bleek dus niet. Maar ik wil nog even terug naar jouw verhaal van hoe begin je een museum hè? Had je wel een beeld van hoe je dat wilde gaan doen en wat er voor nodig was? Ja, ik wist waar ik heen wilde. Dat was het. Ik wist dat ik het. Nou, dat je nou popmuseum realiseerde. Met een waanzinnige collectie erin. Zodat je daadwerkelijk kon genieten. Van 70 jaar, nou toen was het nog 60, 50 jaar geschiedenis Tuurlijk, van de ja, pod. Dus het ja. beginnen een beetje in de, jaren, in de jaren 50 met de Tuman Brothers, de Crazy Rockers, de Black Dynamite, noem ze maar op. Daar kwamen ze vandaan. Ik heb ze ook allemaal ontmoet. Ik heb ze ook allemaal opgezocht. Ja, maar ik gek, had wel ja. het idee van ja, ik had altijd het idee, maar dat ik ben mijn leven lang zelfstandig ondernemer. Van na een leeg gebouw kon niemand. Nee. En laat eerst nou maar eens kijken of we de muzikanten die nog wel, of ze nog überhaupt wat bewaard hebben. Want het zijn natuurlijk een ja, beetje sloddervors om het maar eens even zo te zeggen netjes. Uh, van bewaren, daar hadden we nog veel heel veel niet van gehoord. Dus ik, ik, ik heb wat zoldertjes gehad, dat wil je niet weten. Ja, want ja? jij dacht als ik maar De genoeg vanaf spulletjes vanaf... verzamel... Yes. dan komt er op een gegeven moment een soort kritieke massa... dan denk ik, nou dit is wel een museum, ja, dit moet kan je ik be beginnen. Ja, dit moet je bewaren. En, ja. en kijk, in het begin was je natuurlijk blij met een zwart-wit fotokaart, een strooikaart. En toen werd je blij van een zwart-wit fotokaart gesigneerd. Ja. Yeah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 bells ring let the birds sing let's give my substitute to be key let the bells ring sun and the sky and the deep blue sea, my Bellamy, there was a time that you thought that your only friend was me, you were the answer on all my questions before we're through, I want to tell you that I adore you and always do, that you amaze me, I leave Give my substitute a big cheer Let the bells ring Let the birds sing For the man after him waits here For the man after him waits here My Bellamy You were a child of the sun And the sky and the deep me. Après tout le beau je te dis merci, merci. You were the answer on all, all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you, I always do that you amaze me, believe in me now, I started you. Het mooie verhaal is natuurlijk de Amerikaanse ambassade, die staat leeg. Jaren geleden, ik heb nee, acht, negen jaar geleden, dat moet ik even googlen, hebben we meegedaan met de prijsvraag. Van nou goed, het komt zo alleen leeg, wat gaan we met dat gebouw Goedem, doen? Ja. Ik met Kweesde architecten Met Jeroen Trimbos een heel mooi plan ontwikkeld, zowel intern als extern. Worden we gedeeld de eerste prijs? Dus ik denk, er waren een paar armen, maar goed, dat, is, dat, is, dat heb je ervoor over. Ja. En dan komt het. Ja, een paar jaar geleden leegde is dan. Dus ik zeg tegen de gemeente, nou, kom even de sleutel halen. <laughs> ja, ze staan je handen te kijken, alsof hij, uh, ja. Ja, uh, ja, toch niet helemaal spoort. Nou klopt dat misschien, maar ik dacht van, ja, maar dat is toch te gek voor woorden. En als je kijkt hoeveel ja. geld ze er nu tegenaan gooien en er gebeurt niks. Er zit nu nee, iets van cultuur nee. in. Er is nog nooit iemand geweest, nee, geloof ik nee. nee. nee. Ik Praat je een over een paar daarin? Uh, ja, dat vestigen. willen ze, maar ja, goed, ja. die heeft al een plek. Ja, daarnaast, ja. Ik had echt Vuur. verwacht... Um, um, je gaat ook meteen wel voor een toplocatie, hè? Het zou toch wel te gek ja, zijn? Nee, nee, maar kijk. Als, als je daar je, ziet, nou ja, tegenover de schouder... Kijk, ik kijk hier even over mijn linker schouder, uh, publiek, luisteraars. En dat is een bolvitrine. In die bolvitrine daar staat de collectie. Of het nou maakt niet uit welk museum in de wereld die wil dit hebben. Hier staat de gouden single van Venus. De platinum oh. single van ja. Venus. De twee stadspenningen uit 1970. Nog steeds in diezelfde vitrinekast. De gouden LP at home. Daar schuin achter staat ja, de Buma Award van Robbie van Leeuwen. En dan belt Robbie van Leeuwen op. Zegt hij zegt Jaap, 2,5 jaar geleden geloof ik. Ben jij er vanmiddag? Ik heb natuurlijk wel geleerd dat je dan ja moet zeggen. Ja. En gewoon je alle afspraken gewoon afzeggen. Weet je. Ik zeg, wat kom je doen? Hij zegt, kom even mijn meest dierbare bezittingen brengen. Ik zeg, maar wat kom je dan doen? Dan komt die vanmiddag, hij zegt, dat zie je vanmiddag wel. Nou, dan komt hij zijn gitaar brengen. Zo, dat is de Robbie van Leeuwen gitaar, ja? Yeah? Ja, met knik in de knieën nemen je die natuurlijk in ontvangst. Ja, zeker. Kijk, en dat ja. vertrouwen, dat bouw je door de jaren heen op. Ik geloof het ook, ja. Doe wat ja. je zegt, ga ja. naar zijn speer. Want toen, mijn vrouw natuurlijk jaren geleden zei van ja, niemand wil jou hebben. En nu, ik zeg nou ja, we wonen op een industrieterrein. Ja. Zegt de grond is van ons. We breken ja. er zo je af, we bouwen de boel dicht. En we gaan beginnen. Ik zeg, en dan na drie, vier jaar worden we opgepakt door de gemeente en de overheden. Want dan zien ze dat daar iets ontwikkelt op het industrieterrein in Hoek van Holland. Het wordt steeds gekker. Ja, ja, ja. Nou, inmiddels zitten we hier 16 jaar. 16 jaar. Ja. En, en nu heb ik zoiets van, nou, nu gaan we gewoon zoeken. En we gaan het anders doen. We gaan dit op dezelfde manier doen. Maar dan in een grotere locatie. Gewoon zelfstandig. En dan gaan we maar aandelen uitgeven. crowdfunding doen. je bouwman tegen. Ja. Jaren geleden. Ik zeg, weet je wat we gaan doen? Hij zegt nee. Ik zeg, gaat het ze eens popmuseum opbouwen. Hij zeg, ik zeg, heb jij nog wat uit die tijd? Hij was natuurlijk, ja, hij wordt de meester genoemd. Ja dat, blijkt, ja, dat blijkt. Dat blijkt. Hij neemt hier programma's op, we hebben hier live radio, uh, gekke dingen gedaan. Nog noemen ook. Toch? Ja. Voor de, ja. en, en, en we gaan niet jaar met z'n tweetjes naar Londen of naar Liverpool. Dan gaan we singeltjes rouzen en kijken en struinen en banjeren en even lekker babbelen. En ja, dan kom je ineens. Word je in contact gebracht met mensen. Dat blijkt gewoon dat de originele boordstudio van het beroemde schip de Noorderney... in delen overal oh. te staan. Ja. Nou ja dan, ja, dan huur ik een bus, koop ik een bus, huur ik een vrachtwagen, ja. ja, die ga ja. ik ophalen. Ja. En dan ga ik zoeken, dan gaan de ja, techneuten tuurlijk, ja. die dat allemaal weer kennen. Ja. Kijk, ik, ja. ik, ik, ik ben geen techneut, ik, ik, ik kan een beetje lullen en dan houdt het gewoon op en ik weet wat ik wil. <laughs> uh, en, en hard werken, ja. zeg maar. En dan kom je dat tegen. Ja. Dan blijkt op een bepaald moment, als je dat, die weg bewandelt. Dan kom je op een bepaald moment ook in het bezit van de drive in meubel van Radio Noordzee. Ja, gek, Uit 1970. Ja. Maar ik zie daar de verlichting aan. De allereerste drive in show verlichting van Nederland. 1967. <lacht> daar hangt hij. Het brandt. Ja, ik heb een brand, waanzinnig ja, ja. team met mensen ja. omheen. Me Als ik kijk, dan zie je de alle top 40 nummer 1 hits. Ja, ongelooflijk. Want de, de top 40. Bestaat nog? Bestaat ja. nog steeds, ja, ja. wordt nog steeds ja. iedere week gedrukt. Wij ja. hebben hier vandaan de abonnementservice. service ja. oh. Dat doe ik weer samen oh, met is. Erik de Zwart. Ja. Okay. Met de ja. stichting, hoor nee. ja, ja. dan dus, dus gaandeweg blijkt gewoon dat dit land zoveel schatten. muziek express. Ja, ja. Dat is toch bizar? Wie heeft het niet gekocht? Wie heeft het niet gelezen? Ja, ja, ja. Nou, dan ga je informeren. Dan heb ik hier een expositie over Paul Kett. Dat is natuurlijk gigantisch ja. wat die man allemaal ja, gedaan zeker. heeft. Ja. Weet je al van package deals waar ze nu allemaal over grillen. Ik zeg, joh, ik zeg, dat deed Paul Kett in 65 al. <laughs> ik zeg, ja, al Pink Floyd in Nederland. Ik zeg, voor een weekend. Staan ze je te kijken. Okay. Natuurlijk is het, kijk, de kracht, uh, denk ik, als we uiteindelijk zo meteen onder elkaar het Nationaal Popmuseum willen realiseren. Mm -hmm. Want het is ons museum, hè. Het is niet van mij, het is van ons allemaal. Alle Nederlanders. Ja, ja het is ja, ja, ja. van ja. ons allemaal. Ja. En zo hoort het ook te zijn. Dan is het is niet het Jaap Schutmuseum. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je een goed museum wil neerzetten... dan zou je toch moeten beginnen ergens in de jaren 50 en natuurlijk, in de jaren ja. 60 om te zorgen. Ja. Want dat is wel de groep. Toch wel de basis. Ja, ja En die Tilman ja. is niet meer. Ja. En die chatelin van de Crazy Rockers. Gelukkig is die er nog. Ja. Ja. Maar dat zijn... De oudere garden, dat zijn, het zijn nog steeds donderstenen, maar dat is de M. Boy jij ja, ze leven nu nog. Kijk, de garden van nu, tuurlijk is de, ja, heb ik de spullen van direct. Tuurlijk, mijn grootste item is de limo van direct. Tuurlijk heb ik de onwards van Anou. De klapper van de week. week, week. And people come from far to watch you play En uh, zelf, je eigen, wanneer ben jij in contact gekomen met uh, muziek? En welke muziek? Nou, ik denk dat ik dan natuurlijk wel heel erg uh, jong was. En ik denk toch, ja, dat ik met, ja, drie, vier jaar oud was. Ja. En thuis stond de radio, man. Ja. En ja, mijn ja, vader ja. kocht wel van die ronde dingen, om het maar zo te zeggen. Oké. Okay. Later wist ik dat dat dat, dat vernieuwd was. Ja en, ja. en wij hadden al thuis heel snel een pick-up. Ja. Zeg maar in zo'n zo houten meubel. ja, zeker. Uh, ja klopt, ja. Maar ja, dan word je geconfronteerd natuurlijk met de muziek uit de jaren 50. Ja. En, uh, van de ja. Jerry Lee Lewis tot aan. Maar dat werd, Magalig, je wel, met, ja. met, dat werd wel meegenomen. Ja. Nou. Okay. En, maar bewust, wanneer ben je zelf bijvoorbeeld die eerste plaatje die je kocht? Ja, dat ik zou het niet weten, maar nee? dat zal ongetwijfeld iets van de Golden Earrings geweest zijn. Toch wel? Ja, want ik was al, ik koch, ik was al heel vroeg aan het werk ik kom uit het Westland vandaan. Ja, ja. dus, dus dan kom je heel snel in de tuin terecht. En nou ja, een bolle poten kan je ook als je, als je acht bent. Oh, en dan kan je jongen. ook als je negen bent. En dan had je altijd een paar euro over paar gulden in je zak. <laughs> ja, ja, ja. En dan ging ik natuurlijk naar Koppelooi en naar Hoek. En dan ik die platenwinkels op. En dan was ik dan de hele vrijdagmiddag of de zaterdagmiddag. De ja? Ja. En ik had geld voor één, één singeltje. En ik ben natuurlijk na drie uur eruit getrapt. <laughs> zo van, Ja. <laughs> Besluit maar ze wisten beetje, wel ja. dat ik, als ik die andere week weer kwam, dan gebeurde dat natuurlijk hetzelfde. Ik had natuurlijk maar geld voor één singeltje. Ja, natuurlijk, ja, ja. Maar maar ja, week weer, ja. Maar ik kocht wel een singeltje een Golden Earrings, zeg je bewust, met de S nog erin? Ja, natuurlijk, het begin. Ja, ja. Ja, ja, ik ja. weet zeker dat ik ding, ding, ding, ding, ding en dat soort singeltjes heb ik zelf gekocht. Ja, en dan okay. praat je toch, dat is natuurlijk midden jaren zestig, maar dat, ja. die singeltjes bleven in die tijd wat langer in de bakken staan. Ja. En ik denk dat ik gaandeweg met een groep 1850 oh, okay. Super Sisters, ja. Ja, ja. Toch, toch, een beetje, toch wel die hoek ben ik wel ja. opgegroeid. En later door. Dan zou ik misschien 10, 12 geweest zijn... drong het veel meer tot je door. Maar ik werd okay. voor die tijd al wel... door de twee jongere broers van mijn vader... Ja. wel beïnvloed. Ja, oké. Okay. Met Pink Floyd en, en de dingen. Jefferson ja. Airplanes. Ja. Ja. En noemt oh, ze ja. allemaal maar ja. op de ja. Crosby de jongen en ja. de Bob Dylans. Ja. En maar niet de echte ja. rock'n'roll... zoals Jerry Lewis en... Uh, nee, dat ja. was meer vanuit huis vandaan, zeg ja, maar. Okay. En, maar ja. dat was toch, ja... Dat, ja, dat was waanzinnig natuurlijk. Kijk, de Elvis werd natuurlijk met de paplepel. Ja, dat geloof ik ook, ja. Ja. Ja. ja. Ik denk, in ieder gezin... in die tijd... heel veel veel was er natuurlijk ook niet. Je had natuurlijk niet echt een radiostation... Nee. In, in, de jaar, in de begin jaren 60. Je had ja. Radio Luxemburg. Ja, klopt. Ja. En, en GTB Hiltelman op, op zondagmiddag. Ja. <laughs> ik heb misschien zijn naam verkeerd uitgesproken. Excuus daarvoor. Ja, en GTB <laughs> Hiltelman, geloof ik. En de, het, de Toto en, en Ja, ja. ja, ja, en ja de toch? De, en... en Natuurlijk weet ik dat wij als gezinnetje op zondagmiddag voor de radio zaten ja ja ja, ja. dat ja dat was toch wel ja. een happening en misschien dat daar ook een klein beetje ja, het besef het radio het het, het, ja, het, het, okay. het, het. Ja. ja ik kijk als ik nou ja mijn moeder was hier vorige week maandag die is 84 zo ja en mijn jongste zusje die doet hier de kleding, die, is, die werkt hier ook. Die is verantwoordelijk voor de hele kledinglijn okay, van Rockart, yeah. van, van het museum. En daar is ze tegen gezegd, ja, die vindt het gek. <laughs> weet je wel, ze had hier gegeten lekker uh, de barbecue <laughs> ja, en een ja. badje in en zo. En ik zeg nou ja, ik zeg als dat, uh, als dat je moeder is. Maar dat zeggen er wel meer. Maar mensen hadden dit ook niet anders verwacht, blijkt. Nee, nee. Knap hoor, ja. ja. Nou ja, ik, ja. Ja, ik, ja, ik, ja, ik weet ja. niet of het knap is. Het is ja, ook gewoon ergens ja. voor gaan. Ik kom bij Arman ja. en dan zegt Jaap ik heb mijn eerste gitaar nog. Oeh. Nou, dan staat hij op en dan hoor je alleen maar klink, klank, paars, boem. Want in, in zijn huis in, in Eindhoven stond het een klein beetje wol. Zeg maar. En op een bepaald moment ram, bam, en dan kwam hij de traf af. Met die gitaar. Met die gitaar. Ja. En die heb je? Ja, natuurlijk. Ik koester alles wat los en vast zit. Stop ja, ik, ik. Ja, we hebben zo, dat moet je toch kosten. Ja, vintage is. is natuurlijk een heel grote industrie ja. ook bijna. Ja. Ze hebben die, die van George Harrison hebben ze al eerder gitaren replica's van gemaakt, Fender. ze hebben nu die, die uh, Flower Power gitaar die hij op uh, Magical Mystery Tour speelt nagemaakt. Als ja. replica, kost 25.000 euro. Helemaal precies. Yeah. De kleurtjes waar George bevrijd zaterdagmiddag. Oh. Met zijn met, met, met fluoresceerde verf. Dit is nu gewoon ja. kunst geworden. Ja, nou ja, we kunnen het denk ik niet zien. <coughs> maar goed. De gitaar die geschilderd is voor Eric Clapton. Oftewel Eric Clapton zijn gitaar van geschilderd door de Full. Ja, Tot, dat goed. zijn de Nederlanders. Ja. Simon ja, en Marijke. En, Marijs. Ja, ja. en ja. er is een, een, een jaar of 10, 12. Zijn er geloof ik 9 exacte replicas gemaakt. In Engeland. Van die gitaar. Ja, en okay. heb ik hemel en aarde bewogen om één zo'n gitaar. Want ze waren allemaal al verkocht. Ja. En uh, voor een astronomisch bedrag. En uiteindelijk heb ik er één naar Nederland kunnen krijgen. Die ik ook kon kopen. Omdat ik mijn verhaal was. Ik zei, ja, maar je kan het toch niet maken? Nee. Als je, ik zei, wat is de duurste gitaar? Volgens mij zit je ergens in een kluis in, in saudi arabië of zoiets, geloof ik. Want die die is natuurlijk een astronomisch bedrag waard. Ja. En... Je hoort eigenlijk in een heel mooi museum te hangen dat ja, iedereen hem moet kan zien. zien ja. Ja. Maar ik heb een van de originele replica's en maar omdat ik het volhield dat het te gek zou zijn. Ik zeg die is geschilderd door, door de Nederlanders. Ik zei, je ja, ja, moet gewoon terug, en je moet toch naar Nederland? Ja, en ja. ja, ja, nou, dan is de kwestie van, ah, ja, daarna wel wind. Sorry, terug naar ja, de muziek. Kijk, ja. Zeker ja. daarna... Uh, wat denk jij, uh, waardoor is... Uh, je bent heel positief over de Nederlandse uh, rockmuziek. Niet ja, de muziek, heel, ja, de kertzooi is de muziek, hoort er ook bij. Je noemt een beetje aan het einde ook. Je begon je verhaal dan. ook te zeggen... dat je heel veel Amerikaanse muziek, of Nederlandse muziek in Amerika hebt gehoord. Yeah. En daar hoor ik toch wel wisselende verhalen over. Dat we eigenlijk nooit... We zijn als popland niet heel groot eigenlijk, hè? Ik zeg altijd, maar we staan in de top 5 van de wereld. Oh, als, je je, kijkt, ja. als je kijkt wat er allemaal gebeurd is door de jaren heen. Uh, ik denk dat er in geen, geen land geen reden af wordt gedraaid. En wat denk je van Venus? Dat is, ja, dat is nog teken. steeds ja. Ja, maar dat is nog steeds de T-Sets, de Super Sisters, noem ze allemaal maar op. Ja? De Herman Brood, de Q65. De Focus van is ook een grote, ja. ja. ja. ja. Maar, maar is dat de, echt en zo? Ja? K en k en, en gaat zo maar door. We, we ja. hebben best wel... Kijk, ja, misschien lokaal, maar volgens mij in het buitenland toch niet. Het wordt toch wel overal gedraaid. Kijk, het is niet de Stones die om de haven klap en de Beatles. Maar daar kunnen we niet aan tippen. Maar Reden Laf, maar wat dacht je van Venus, Dat zijn nummers die de meeste keer gekafferd zijn en Reden Laf. Wereldwijd. En dat spreekt wel aan natuurlijk. nou zijn het weer de DJ's. En daarvoor waren het de VJ's. Kijk, Venus stond wel op één in Amerika. Ja. En als je kijkt wat dat er opgenomen weer. is en ja. gedaan is in Engeland. Aan, aan de Nederlandse zijde, de Q65 en de Motions en ja, de ah, Bested okay. World. Ja, ja. Dat zijn toch klassiekers. Maar waardoor denk je dat Nederlandse muziek is beïnvloed of uh, gestart, opgestart? We beginnen met de T-Man Brothers misschien. Ja, dat kwam natuurlijk toch door de rock'n'roll die natuurlijk de Amerikaanse militairen meenamen ja. naar Duitsland. Ja, natuurlijk, ja. Waren gelegen en er, er moest geshowmacht worden. Dus er werden de Indische bandjes uit Nederland, onder andere naar Duitsland gehaald. Oké. Okay. Ja, en als ja. je dat hoorde, dat dan het showmachen moest gebeuren en dat de Tilman Brothers, ja, die gingen met hun gitaren achter ja, en, en de hun ja. daar stonden ze op. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja dat en. en die kwamen dan terug naar Nederland en, en, en die namen de, de, de muziek mee. En op een bepaald moment wilde dat iedereen. Kijk, Jos. Okay. en Rines, die hadden ook een beentje, de Tornado's. Yeah. En die speelden eigenlijk ook alleen maar de, de Shadows. En, en... Ja, klopt, ja. Maar klip, en, je... en ineens hadden ze het idee van, oh, oei. We kunnen het, ja. ja. We kunnen meer. Nee. En, en, nou ja, waarom is daarna dan Beats dat nummer 1? Ja, wie zal dat zeggen? Soms zeg ik wel eens van, ja, op iedere hoek van de straat. Werd er, werd, er, werd er gespeeld, werd er muziek gemaakt. Maar op ja. iedere hoek van de straat had je natuurlijk ook een kerk met een kerkzaaltje. Dan nou hadden ja. ze natuurlijk zo het idee van nou, laten we het maar hier houden. Dan kunnen ze hier oefenen. Dan hebben wij nog een klein beetje zicht op de jeugd. Ja, ik denk Want dat ik... Ook als dat meegespeeld heeft, uh, dat Den Haag natuurlijk had, had muziek anders vaas. Dat ja. je een soort, een soort uh, walhallen had, waar al die instrumenten hingen, waar die bands ook altijd elke zaterdag even, even langs gingen, even spelen. Tuurlijk, en de mogelijkheden een soort, de... Uh, ja, een soort, uh, of, ja, Een soort broeinest, of een soort broedplaats voor, voor creativiteit. Ja, en dan lag het Westland ernaast. En in het Westland was ja. altijd werk. Ja, ja Want welke wel muzikanten ja. hebben niet tomaten geplukt en uh, ja, weet ik het, door ja. al die dingen eten. Ja. Maar Eindhoven is natuurlijk ook een hele belangrijke stad geweest. Ja. He? Daar komt natuurlijk ook Peter Koelewijn vandaan, die volgens mij wel de grootvader is van... De godvader. Ja, de zee, zonder meer. Ja. Van de Rokkerol, dat is natuurlijk ook een Andy Thielman. Kijk, het is heel moeilijk om nou één persoon aan te wijzen, maar goed. Nou, wat wij proberen Peter Koelenwijn is natuurlijk wel, ja... Ja, ook zo'n doordouwer en ook zo'n vechter. Ja? In het begin, ja, ja. ja, ja anders, daar, daarom ja. hebben ze het gered en... en ja. Ja, en als je dan dat hoort hoe dat allemaal gegaan is en ontwikkeld is... en dat was dan een samensmelting van allerlei ja, ja. toevalligheden of niet, dat weet ja, ik toch? niet. En dan, en, ja, en, en ja, dan ja. had je ineens ook nog eens een keer een Radio Veronica die opkwam. Ja, dus plan, het plannen, was ja. allemaal ja, een smelttroes van... Me. Ja. En, en de jeugd werd wat opstandiger. We kwamen natuurlijk uit de juk van de Tweede Wereldoorlog vandaan. Ja, ja. De overheid bepaalde nog net niet... Hoeveel aardappelen je op je bord mocht nee, hebben, nee, maar nee, de rest nee. wel, dat doe ik. Hoeveel kinderen weet ik, het allemaal niet. Ja, ja, ja, ja. ja, en ineens kreeg die ja. jeugd wat vrijheden. Eh, de ja, ze, radio, ze konden. Ja. Zeker. Ja. De kerk bepaalde het hè, nog heel erg in de katholieke sfeer In de jaren ja. 50. En dat kwam ja, ineens al, dan de vrijheid. En, en, en ja, ja. de flauwe pauwen kwam op. En ja, het was een combinatie. En ik denk dat, ja, dat ze ons heel veel moois hebben gebracht. Zonder liggen. En als het ja. ja, zeker. Ja. is toch Het, het, het is leuk om terug te kijken en wat zijn nou de, de dwarsverbanden? Is, is het, heeft Nederland iets nieuws bedacht? Is er een bepaalde stroming die alleen in Nederland is? Nee. Misschien ja. de DJ's er uiteindelijk, maar voor, voor de rest hebben we denk ik alleen maar gekopieerd. Hè? Ja, ik weet, niet of, ik weet niet wat gekopieerd is. Ik, ik, ik gebruik eigenlijk altijd, maar iedereen heeft zijn rugzak. Oké, okay, ja. ja. Je, je, je, je, je komt op, op het bolletje terecht, je ontwikkelt je in welke vorm dan ook. En alle dingen die je ziet, alle belevenis die sla je op in je rugzak. Ja. De ene gaat dit doen, de ander gaat dat doen. Jullie zijn, zijn radio gaan maken, uh, om het maar zo te zeggen. Ja. Overal heb je, ja, heb, je, heb je informatie tot je genomen. En op ja. een bepaald moment ga je iets doen. En dat gebruik je. En je hebt zoveel dingen gehoord aan muziek. En je wordt muzikant. Ja, tuurlijk maak je gebruik. Ja. Maar ik weet niet of... Ik zou niet heel erg het woord kopiëren willen noemen. Nee, dat is iedereen een beetje negatief. Vraag, ja. ja, want ja, ja. iedereen maakt gebruik van de mogelijkheden ja, en de informatie heeft, ja. over die hij beschikt over op dat ja, moment. Ja. ja, en wanneer iets, iets nieuws. Ja, Kijk, als je echt iets nieuws hebt, dan, dan zijn het ja, natuurlijk toch wel uh, de, de invloeden vanuit Amerika vandaan, ja, zeg maar. en de jaren de Engelsen natuurlijk. Ja, ja, vanuit, ja, klopt, uit, ja, nou ja, ja, vanuit de zwarte cultuur, om het maar zo te klopt. zeggen. De muziek, ja. de blues, ja. de roots. Ja, jezus, maar dat een samensmelting. Ja. En als je dan net treft dat een elf op opstaat. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Het oudste hier in het museum. Ja, Johnny Jordan. En die Christiani, denk ik. Die spullen, ja. Okay. ja. En zo ver gaan we, want dat hoort er gewoon bij. Maar ook Doris. De grauwe ja. auto van Doris. Was het was 62 of zoiets? Uit handen van Mies Bouwman. We er nog eens zo'n zo, zo, zo, zo, zo, zo trutzendetje, geloof ja. ik, samen, af al toe, een uurtje, geloof ik. Zet maar, die kwam dan Doris, naar binnen ja? geknald. Zelfs die auto heb ik gered. Die zie je. Oog, ongelooflijk, ja. ja. Ja, ook dat is cultureel erfgoed. Ken je ja. de waarde van al, van al je spullen? Ik, nou, pff, ik, het is maar goed dat ik dat... Ja, ja, ja, tuurlijk. Ik ben wel op de hoogte. Maar daar moet je niet te lang over nadenken. Oh, je, buur, dan gaat het over bureaucratie. Maar het moet ook verzekerd worden. Natuurlijk. Ja, ja, ja. Het is ieder jaar knokken en strijden. Ja, ja. En, en, en, en ook uh, gewoon een goede verhouding opbouwen met... Uh, niet alleen de muzikanten, maar ook gewoon met de partijen om je heen. Kijk, je hebt gewoon een goede verzekeringsmaatschappij. zijn maatschappijen, overigens. Het wordt natuurlijk allemaal overkoepelend ondergebracht. Anders kan je dit niet, niet, niet op een veilige manier doen. En betaalbaar houden. Want ja, ja. vergis je niet, dit is de duurste hobby van Nederland. Duurste hobby? Ik noem ja. dit de duurste hobby van Nederland, ja. <laughs> ja. ja, als je, dat kan hier, hier, moet, als je ja. gaat nadenken, dat moet je niet doen. Dan kom je komt nooit meer in slaap man. Maar, nee. Maar is, is, ze op... is het nog steeds een hobby voor jou? Nou, het is levenswerk. Of... Ja, het is nee, levenswerk. En je bent hier ja, ja. ja, is... al fulltime mee bezig. Ja, ja. Met, ja met mijn ja. vrouw Jacqueline. En een, en een waanzinnig team met mensen. Kijk, mijn vrouw heeft, heeft nog een baan. Een goede baan. Dat moet ook. Ja. Ja, ja begin een museum. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ik raad het ook iedereen af. Als iemand zegt, van, joh, jezus, ga ik ook doen. Dan zeg ik, gefeest de ja, ja. Ja, nee, Maar niet doen. doen. <lacht> je bent begonnen met... Dat kan ik me ook voorstellen. Ik ga gewoon proberen zoveel mogelijk te verzamelen. Het ja. kan een plaat zijn, het kan een gitaar zijn... Ja. het kan uh, een poster zijn... Ja. en ja. gaat dat groeien. Ja. Ga je dan uh, op ja. dezelfde manier door? Want je bent, eigenlijk heb je je droom verwezenlijk... Nee, nee, joh, nee, joh, ik schrijf, nee, joh, ik schuif... Het is nog maar een voorwoord. Heb je dan, uh, zeg maar, we hebben het over formules gehad... heb je dan in je hoofd... als dit, misschien, ik, hoop, ik gun dat je van harte... over vijf jaar in, in Den Haag een voortzetting heeft... Is het, een, het heel Nederland. Is het dan een, is het dan een andere formule? Want je, we hebben het nee, gehad nee, over... Nee. Als ik hier binnenkom, dan gaat mijn hart natuurlijk kloppen. Ik zie een combinatie van een, een hele mooie muziekwinkel... zoals de waar ik vroeger kwam... Ja. van een hele goede platenzaak. Want ik, ik zou het lekker graag zijn, al die, al die platen. Maar ook ja. nog veel meer. En natuurlijk het museum. Nou, het, ja. uh, sfeertje wat hier hangt. Maar... Ja, misschien zeg je wel, uh, het gaat pas werken. Het zijn natuurlijk een aantal, het is een soort ingrediënten. Als ik bijvoorbeeld uh, iemand, ik noem maar wat, een hele grote platenzaak. Uh, of een hele grote muziekhandel die zegt... We gaan samen in één gebouw en je gaat een drumstel uitzoeken en de andere gaat die gaan in het museum kijken. Ja. Misschien werkt dat wel. Nou, ja, dat is een combinatie die ik maar hier heb, natuurlijk je dat, al heb. Heb je dat nu ja. wel voor, heb je een soort beeld voor ogen hoe ja. je dat wil uitbouwen? Ja, ja, is het ja, ja. Gewoon... Dat is, uiteindelijk ontstaat er zo alleen een, een, een, een mooi complex met alle ingrediënten waar je uiteindelijk een dag kan vertoeven. Een hele dag maar ook, zo. Ook ja, gezin. Ja. Maar ook een gezin. Dus ook een gezin met kinderen. Tuurlijk gaan wij de ballen maken voor kinderen. Maar dan ja. niet met ballen, maar met muziek. Tuurlijk hebben we alles verzameld van kinderen voor kinderen. Ja, ja. Tuurlijk ja. gaan we daar aan werken. Ja. Tuurlijk hebben we zo alleen zichtbaar. Alles wat er gedaan moet worden. Van archiveren, digitaliseren. Dat mensen in je depots kunnen kijken. Wel achter de beschermd omdat dat natuurlijk inmiddels een astronomische waarde heeft. Maar wat is, ja, wat is geld? Maar waar je ook nog eens een keer... een goed balletje mayonaise in kan halen. En een goed broodje saté. En een lekkere uitsmijter, Dus wel een kleine kaart. Maar waar je eigenlijk... Mooi. een heel goed ja. kan vertoeven. Maar met een poppodium erin. Ja. Kleinschalig. Maar waarom hebben we in Nederland niet zoiets als... Dan komt er een mooi boek uit... Vroeger had je hele mooie presentaties. Van cd's en boeken. Oh, en er ja, werd gek ja. gedaan. En ja. er komt dit en er komt dat. Ja. was een event. Ja. Wij gaan zo meteen, als het lukt, een, een rode loper creëren. We zitten niet voor niks op rode vloerbedekking. hoor. Oké. Okay. Aan ja. over, over, over, alles zit, zit een verhaal. Ik doe niks zomaar. Aha. Maar waar je gewoon goed kan vertoeven. En waar je uiteindelijk... Je komt door de winkel naar binnen. Je gaat door de winkel naar uit. Dat is psychologische oorlogsvoering. Ja. ik creëert de mooiste muziekwinkel, vetste platenwinkel, boekwinkel ja, in ja, één. en dat hebben we al, want ik ze komen van op zo'n verhaal, ze komen Toen van zo... Heiden en Ver, er komen ze hier naartoe? maar ja. we, we, we we hebben het exclusief verkooprecht. Van de Golden Earing Merchandise. Ik heb vorige week hebben we iets Elvis Time overgenomen. Ik ga het doen voor de top 40, voor 192 TV. Noem ze allemaal maar op. Wat is er nou nog mooi als je zo bent kan zeggen ja, van... Super. Ja, die top ja. 40. Ik wil graag die eerste, 2 januari 1965, op mijn t-shirt hebben. <lacht> en dan zeg je ja, van... Ja, maar wacht eens eventjes. Maar, uh, maar, maar René Love stond op 1 in 73. Ik wil die top 40 hebben op mijn shirt. En dat ja, dat ja. kan. Dat kan, ja. Ja. Dus je, dus je doet heel veel dingen en als je dan natuurlijk een waanzinnige, goede muziekwinkel kan creëren met een goede webshop, dan kan dat ook de drager zijn voor je de museum. kosten van je culturele ja. expansie. want combinatie. Het verhaal, ja. klopt. Dit verhaal blijft natuurlijk groeien en ja. het, het beleid blijft hetzelfde. Ik hoop ook als we eerder gaan verhuizen of over binnen vijf jaar, dat ja. het beleid wat we hier hebben. Ik heb maar één doel. Want er is maar één ding echt ja. heilig. Alles wat er nog is moet van zolder af, moet hier naartoe. <laughs> Zorgen dat je het bewaart. Dus alles draait om de collectie. Er wordt hier continu geconserveerd, gerestaureerd. We sluiten dit eerste uur van ons interview af... met de zien en het nummer Blauw. Na nieuws en reclame nog veel meer verhalen over Museum Rockart... met zijn 70 jaar popgeschiedenis. En natuurlijk ook nog veel mooie muziek. Tot zo.